8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Goedenavond, de Radio Sportzomer. Dendert maar door. Ook als er niet wordt gevoetbald of gefietst. Drie interessante gasten als vrienden vanavond. Eerst het nieuws: Ewout de Jong.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 Russische wetenschappers zeggen dat ze het element met atoomnummer 117 hebben gemaakt. Ze zouden dat gedaan hebben in een deeltjesversneller, even buiten Moskou. In de natuur komen 92 elementen voor, waarvan uranium het zwaarste is. Maar met behulp van een deeltjesversneller kunnen zwaardere elementen worden gemaakt. Element 117 werd voor het eerst gemaakt in april 2010, maar voor officiële erkenning moest dat worden herhaald.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 Ja, en de vrienden van de avond zijn binnen. Uh, Nieuwsports hoofdredacteur Rogier van het Hek. Modeontwerper Hans Ubbing. En advocaat Geert-Jan Knoops. Ja, we beginnen in Londen bij Wimbledon. Er zijn Herman van der Zand en Robert Weter. Mark Brasser. Ja, fantastische wedstrijd op het Court. Thomas Berdig tegen Ernest Goolbies. De derde tiebreak in deze partij. De eerste twee werden gewonnen. Verrassend gewonnen, moet ik zeggen, door Goulbies. Goolbies die deze partij eigenlijk al naar zich toe had moeten trekken. Hij kwam 5-4 voor. Berdig serveerde. Het werd 15-40. Twee matchpoints voor Goolbies. De eerste werd weggewerkt met een ace door Berdig. De tweede een harde service naar buiten. Hij maakte zijn eerste twee services op het moment dat het moest. Hij legde daarna de makkelijke voorhand weg. Maar er kwam een derde matchpoint. Het werd een want ja, de, de bal was uit werd er gezegd. Maar Goelbies, die dacht daar anders over. Dat Hawkeye kwam, het, het, het publiek hield hier zijn adem in op het centercourt. Op dat matchpoint en wat bleek, de bal was 2 mm achter de lijn. Het scheelde helemaal niks of Ernest Goolbys had deze wedstrijd al in zijn voordeel beslist. Thomas Berdig heeft het ontzettend moeilijk. Staat in de tiebreak nu met 5-4 achter en serveert zelf. Een tweede service van de Tsjech zouden we dan nu meteen op de openingsdag van Wimbledon meteen een enorme verrassing krijgen. En het wordt 6-4 voor Goolbys. Geweldige score van de led met de voorhand. 6-4, daar zijn matchpoint nummer 5, 4 en 5 moet ik zeggen. Ja, en krijgen we dan, om die zin af te maken, om die vraag af te maken... krijgen we dan op de eerste dag van Wimbledon in het mannentoernooi... meteen een enorme sensatie. Thomas Berdig, de finalist van 2010 toen die verloor van Rafael Nadal. De nummer 6 van de wereld. Een speler die hier werd gezien als een outsider. Iemand die de toppers lastig kan maken, die boven in het schema zitten. Hij zit bij, bij Novak Djokovic, hij zit bij Roger Federer. Ja, en die zullen toch met plezier toezien dat hij er misschien wel uitgaat... hier op het centercourt op dag 1. Meestal moeten we in het mannentoernooi wachten tot, tot de tweede dag. En het is gebeurd. Het is gebeurd met Thomas Berdy. Hij verliest in drie tiebreaks van Ernest Koobies. Wat een sensatie. Ja, het gebeurt eigenlijk nooit dat de topmannen er zo vroeg uitgaan. Ik wilde zeggen, daarvoor moeten we meestal wachten tot week 2, tot de vierde ronde, de kwartfinales. Als de grote jongens elkaar tegen gaan komen, daar gaan de topjongens eruit. Maar het gebeurt nu op de openingsdag van Wimbledon. En wat een geweldige wedstrijd heeft hij... Ernest Schoolbies gespeeld, zegt Fantastisch. Op de momenten dat het moest. In die tiebreaks. Als normaal de grote jongens opstaan. Als die wat extra's kunnen doen. Als die hun niveau naar een hoger plan kunnen tillen. Ja, dan, dan staan zij de meestal. Maar nu is het die Ernest Schoolbies. Die al, al jaren gezien wordt als een groot talent. 23 jaar is hij pas. Misschien is dit wel het zetje wat hij nodig heeft. Om nog verder door te groeien. Om nog verder door te klimmen. Geweldige overwinning op het centercourt. Van Ernest Schoolbies. De laatste wedstrijd van de dag. Mooi slot hier uh, van dag 1 van Wimbledon. Ik kan ook nog zeggen dat Kim Kleist Kleisters heeft gewonnen inmiddels van Jelena Jankovic. 6-2 en 6-4. Kleisters die ja, helemaal hersteld is van die buikspieblessure. Dat zei ze na afloop ook. Ik heb het voorzorg, voorzo, voorzorg afgezegd in Rosmalen. En dat was maar goed ook. Want ik heb er geen last meer van. Ik speelde goed. En nou, ze is dus door naar de tweede ronde. Terwijl het applaus op het centercourt is voor Thomas Berdig. Hij neemt afscheid. Maar het meeste applaus, het grootste applaus. De mensen op de bank hier terecht voor Ernest Gurbist. Hij wint in drie tiebreaks van Thomas Berdig. Wat een spektakel. Gelijk al. Goed, Berig er dus uit. Naar het nieuws. Vandaag heeft Cyprus een beroep gedaan op het noodfonds van de EU. Het land heeft dringend geld nodig om de banken overeind te houden. Rutger Kriek is fiscaal jurist. Hij woont al acht jaar op Cyprus. Hij legt uit wat hij op dit moment in het dagelijks leven merkt van de problemen op het eiland. Maar je ziet hier wel de situatie verslechteren. In de zin dat er een hoop winkelsluitingen zijn. Restaurants worden gesloten. Dus ja, dat zijn wel signalen die je, die je opvangt in het dagelijkse leven. Tegelijkertijd is het niet zo dat het land aan de bedelstaf is. Het is nog steeds welvarend. De problemen op Cyprus houden al langer aan. Vandaag verlaagde kredietbeoordelaar Fitch de rating van Cyprus naar junk-status. Rutger Kriek legt uit waarom dat gebeurde.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 Ja, drie gasten hier uh, vanavond aan tafel. Uh, te beginnen hier aan mijn linkerkant. Uh, nu sport uh, hoofdredacteur Rogier van het Hek. Welkom terug, moet ik zeggen. Ja, het is wel, ik zag een paar oude bekenden. Veertien ja, jaar geleden liep 14. ik stage bij Langs de Lijn. Ja, klopt. Waar ik onder andere met uh, Robert heb mogen werken. Ja, zie je dus, je kan wel iets worden als je ooit bij Langs de Lijn... Uh... Ja, toen ik, ja, jullie verliet uh, destijds had ik dat niet verwacht hoor. Nee? Nee, toen ging het toch een beetje weg van uh, en nu dan. Ja, uh, maar veertien ja. jaar later en nu is dan. het toch goed gekomen. Ja, ja, uiteindelijk en nu dan geworden ook. Nu. Ja. Sport. Ja. Ja. Ja. ja. Laten we wel wezen. Maar sommige mensen denken nog steeds dat ik hoofdredacteur van nu.nl ben, maar... Voor alle duidelijkheid, ik ben hoofdredacteur van Nu sport Want daar is een duidelijk onderscheid in. De... Dat is een duidelijk onderscheid, we zijn een aparte site. Fysiek ook? Uh, Fysiek de redactie? Ook een, uh, redactie zit, uh, in onze redactie zit in de hoofddorp. De redactie van Nu.nl zit tot mei volgend jaar in Amsterdam. En dan? En dan komen ze naar ons in hoofddorp. Ja, dan komt er wel daar is, uh, samen. ruimte. Dan gaan we een mooie newsroom maken, zoals dat heet. En dan gaan we samen zitten. Ja. Geert-Jan Knoops, we hebben afgesproken dat we je en jij zeggen uh, vanavond. Uh, uh, je ziet er geweldig uit. Veel beter dan uh, met het lapje. Het oog is weer helemaal. Uh... Zijn de meningen verdeeld over het was, <laughs> was toch wel modieus, werd ik af en toe. Ik heb vorige, vorige week zelfs een mail gehad van een meneer uit Zuid-Frankrijk. Die vroeg waar ik zo'n mooi lapje had gekocht. Want hij kon het in Zuid-Frankrijk niet krijgen. En waar haal <laughs> dus, je dat dan? Ja, maar, maar wat heb je Apotheek. Oh, echt waar. In en Er moet ook nodig gekort worden op de gezondheidszorg. Ja. Als je dat zo hoort ja. als ze uit Frankrijk ooglapjes in Nederland. Dit ja. is de stem van Hans-Huimink. Maar ik kan verzekeren zeker dat het zonder ooglapje een stuk beter voelt. Ik ja. kan nu weer uh, ja. normaal kijken. Ja. De maand hier Met weet iedereen waarom het ooglapje was? Ik ja, nou, wij wel. Nou, Leg het nog maar één keer uit dan. Nou, voor de laatste keer dan. Ja, laatste keer. Het was een, uh, een, een, een, een vervelend oogvirus op het hoornvlies. Een nogal agressief virus. En daar heb ik een maand mee rondgelopen. En dat was de reden dat ik dus met een uh, ooglapje door het leven moest voor een uh, beperkte periode gelukkig. Hans, uh, heb geen, uh, niet een soort modeaccessoire uh, die, uh, die eraan gaat komen? Um, nou ja, dat soort thema's komen altijd uh, uh, weer terug. Ze hoort dat. Uh, volgens mij hebben we in de jaren 80 piratenthema gehad. <laughs> Van die wijde polverhoepen en zo. Ja, precies. En we zitten nu in een soort jaren tachtig revival. Dus eigenlijk denk ik dat hiermee de trend gezet is. Maar het was nog niet te zien op de catbox in Milaan. Want Milaan, daar loopt de modeweek. Ja, Dat is wel in Milaan. Ze willen natuurlijk weten of alsjeblieft de tips niet... Of is dit Parijs al? Want dat is de week daarna. Nee, dit is Milaan. Er komen nog zo de rest van de week. En of ik... Zij hebben waarschijnlijk dat ooglapje. Oh. <laughs> ja. Hoe, als stel nou dat dat het ooglapje in zou zijn. Ja. en jij zou er een moeten ontwerpen. hoe zouden wij dan kunnen zien dat het ooglapje van, van jou is? Uh, waarschijnlijk omdat het voor je mond zit. <laughs> <laughs> um, of dat je er doorheen kan kijken of, of, of iets dergelijks. Ik vind het allerleukste om iets te maken. en dat dan. Um, t, zeg maar te ver bijzonderen is een soort van term die wij uh, hanteren. Ja, nou, maar wat bijzondere is dan? Uh, bloemetjes aan de binnenkant. Ja, het mooie is dat iedereen denkt aan bloemetjes. Uh, dat is ook omdat ik als eerste ontwerper... Hè, zeg maar, bloemen en dessins van mannen durfde te brengen. Er zijn en, nog steeds mannen die ermee lopen. Ja, en dat blijft ook zo. Ik bedoel, oh. als je, als je rondkijkt... Oh, wacht even, het ooglapje Het ooglapje, wijzen. ja. Laat hem even zo, zien op de webcam. Ja, zo zijn het. Het is ook een mooi klassiek ooglapje. Ja. En het is heel stevig. Je zou verwachten dat het wat, dat het wat flexibeler was. Maar het is uh, eigenlijk best stevig. Maar waarom heb je hem bij je? Dus dit blijft toch een aandenken aan een hele vervelende periode. En het is nog niet helemaal voorbij. Dus je weet het maar nooit mm. alsof het nog nodig is. Maar, ja, ja. Ja. Ik kan me voorstellen. maar waren we nu al eruit? hoe het ontwerp eruit moest gaan zien? Nee, maar, maar dat zijn allerlei soorten van... Nuances kunnen zijn, uh, dat ligt ook me aan. Dus je moet het dan wel ook in het thema van de collectie inpassen. Dus uh, ja. is, zou bloemen thema zijn, dan zou je een bloemetje zien. Maar zouden het uh, stut zijn, dan zou je allemaal spikes misschien zien op dat lapje. Ja, en, ja op Het is gewoon leuk om er mee te spelen. Ja, snap ik. Kennen jullie zijn werk eigenlijk, uh, Gert-Jan? Ken je, ken je zijn... Uh, wel, ik heb er wel van gehoord en ik heb ook wel een paar foto's gezien. Ja. Ja. Maar ik Brochie, ben zelf niet zo... Ja, uh, ja, ik heb politiek. het niet, uh, ik heb niet in de kast hangen. Nee, maar ken je het? Ken het? Ja, ja. Want geert jij loopt er altijd, altijd uh, strak en uh, je hebt nu een ander pak weer aan dan de vorige keer. Ja. Hoeveel pak heb je? Dat valt wel mee. Ik heb er drie of vier. Hm. Maar ik moet wel zeggen dat uh, het slijtagepercentage vrij hoog is in mijn vak. Want hm. ja, ik loop eigenlijk uh, zo'n beetje zes dagen in de week in een pak rond. Ja. Hm. Dus dat betekent dat je toch wel één of twee per jaar uh, nodig hebt. Ja. Zou, je, zou je hem willen kleden, Hans? Niet. Als, alleen als hij dat zelf zou wil willen. Weet je, het, het, het, is meer, het is meer zo dat mensen, dat mensen zouden, zouden moeten zeggen... hé, hey, dat past bij mij. Of dat, dat, dat maakt niet zomaar los wat uh, iets andere ja. kleding niet losmaakt. En dan is dat leuk om te doen. Dan uh, wordt je natuurlijk wel eens gevraagd van... Uh, zou je mij advies willen geven? Um, Want willen kleden, iedereen denkt dan dat dat allemaal betaald wordt. Um, mm -hmm. En ik vind eigenlijk dat kleding er moet zijn... om de persoonlijkheid van de drager of draagster te versterken. En als je betaald wordt om iets te dragen, dan, nou ja, of je moet heel goed zijn en heel slim zijn en zeggen: Wacht even, dat past bij mij. En ik ga zorgen dat zij ook nog voor mij betalen. Maar vaak wordt het dan een soort uh, reclamebord. En dan word je weer tweedimensionaal, want dat is absoluut niet interessant. Ze het, komen het naar jou toe ook voor de kleding? Of heb je wel eens ja, iemand of, benaderd van: Wil ja, je, wil je nee, toch.? We nee. hebben uh, tot op heden nog niemand benaderd van: Zou jij het voor ons wat willen dragen? Ook oh, <totstuk> toen, toen je net begon? Nee. Je nee. moet toch je eerste pak aan iemand slijten? Dus ja, maar niet... dat, dat zijn de winkeliers van Nederland. Ja, maar er is niet. in het begin, toen je net begon... is er niet al iemand naar je toegekomen. Nou, het was wel vrij snel dat er iemand op de stoep stond. Um, maar dat is simpelweg doordat het product zich onderscheidt van andere producten. Mm. En mensen dus zien en dan zeggen... hé, hey, maar dat vind ik leuk, mm. dat is wat voor mij. Mm. En dan, dan uh, of ze benaderen onszelf, of ze benaderen ons PR-bureau... Ze of... moeten er toch op de een of andere manier achter komen dat jij erachter zit. Ja, een, een goed voorbeeld in dit geval hoe ze erachter komen: um, uh, dat was destijds uh, Martin Bril, Bartsebot en Ronald Gip. waren bij elkaar om hun uh, theatertour te, uh, uh -huh. uh, te voor te bereiden. En als voorbereiding of als een van de onderdelen van deden ze de hoofdredactie van de Rails tijdelijk. Maar jongens, moet een modeserie in? Nou, het dus op zo'n manier: hè, een modeserie en uh, uh, en als ik me niet vergis, ging het als volgt. Modissering moet iets leuk zijn, moet iets bijzonders zijn wat bij ons past. Uh, Ronald, wat heb jij voor een leuk jasje of shirt aan? Ja, dat is van Hans. Heb ik. Oh, oh nee. Martin, kunnen we die dan niet Benade. bellen? Ja. Of die ons wil kleden? Waarop uh, Ronald zegt van, nou, nee, ik kan je niet zomaar bellen, die man. Weet je? Uh, dus, nou, dat zeg je tegen Martin. en Twee seconden later heeft hij de telefoon in zijn hand. Heeft en bel, hij gebeld? belt hij iemand. <laughs> ja. Um, en toen, ik zei meteen van, ik vond het hartstikke leuk, kom maar langs. Het vorige label wat ik gestart ben, heette Boeks. En destijds heb ik heel veel schrijvers in Nederland benaderd van... ik wil graag een boekje uitgeven aan een in een binnenzak doen. Waarin we een... een, een, een, een, een bladzijde of iets uit een boek van jullie publiceren... met erin de titel van het boek waar je het kan kopen en dat soort dingen. En toen werd ik verketterd, want... Um, uh, veel uh, schrijvers hebben zich uitgelaten op een, in, in de wijze van... In het van uh, ja, we gaan ons toch niet uh, bemoeien met commercie... en je wil alleen maar gebruik maken van... Mm. en ik had een soort idealistisch beeld van... ik wil graag uh, uh, het, het betere uh, boek onder de Nederlanders ver, uh, uh, uh, ver, uh, verbreiden. Dus dat ging helemaal mis. En dat ze mij nu belden in dit geval, dat vond ik hartstikke leuk. En, maar dat, uh, toen dacht je wel, wel, ah, dit is hem. Dat deze drie mij bellen. Toen dacht ik van, nou, ik hoop dat leuke mannen zijn... Als ze niet leuk zijn, zakken die niet doen. Hm. We hebben ook wel eens tegen mensen nee gezegd. Gewoon omdat. Uh, ik ben wel heel benieuwd wat een leuke man dan is. Maar dan komen we later. vanavond nog wel een keer. Tegen gaan. wie heb je nee gezegd? <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> uh, over, over dat Zonder namen te noemen. Hè? <laughs> nee, maar wat je dan. Hans, jij is... belooft dat je het niet zou zeggen? Ja, precies. Van mij? S ja. Uh, nee, tegen. Nee, dat is onzin. Maar tegen mijn beste vrienden zeg ik nee. Maar. Uh, als het nodig is. Nee, in zo'n geval zit je in een gesprek... en dan merk je dat iemand iets anders verwacht... dan dat jij in je hoofd hebt. En dus ook anders dan je collectie is. En anders dat je er anders mee omgaat. Dus dat moet je niet doen. Maar ja. soms vind je het ook gewoon geen aardige mensen. En denk als er geen aardige mensen zijn, wil ik het niet doen. Hoe belangrijk het commercieel kan zijn. Overigens zag ik Geert-Jan Knoops ja. net aansluiten toen... Uh, de, want jij kwam daar doorheen. Maar ik, ik had de indruk dat jij uh, misschien wel interesse in een pak had. Uh. <laughs> nou, het, het spreekt me wel aan als iemand zegt... van. De, ik bied me niet aan, maar ik moet, je moet zelf maar naar me toe komen. Nou, je moet het zelf willen. Naar me toe komen is bijna een soort van... Ja. Uh, dat je uh, uh, boven de andere... dat is absoluut niet het geval. Maar het moet, je moet zelf het gevoel hebben van... Hey, hier schiet ik iets mee op. Ja. Of hier beleef ik heel veel plezier aan. Ja. En um, ja, je, ja, je bent of voetballer en je begint je kledinglijn... of je bent zangeres en je begint je kledinglijn. En, en, en met, Het gaat alleen maar ja. om die naam. Het is allemaal alleen maar tweedimensionaal. En ik denk dat... Het aller, aller, allerbelangrijkste aan je, al, in je, aan je eerste kennismaking... is dat je kan zien wie je voor je hebt. En op het moment dat jij kiest uh, uh, om je te laten betalen... om iets te dragen of wat dan ook, dan kan je dat niet zien. Want dan zie je eerst een reclameplaatje en dan moet je alleen maar door. gert hoe werkt dat in de advocatuur? Als iemand zich aanbiedt of, of ga je zelf naar iemand toe? Ja, dat is de parallel, denk ik, met ons vak dat... Uh... Je, eigenlijk, Er zijn advocaten die zichzelf aanbieden, uh, we hebben daar een aantal voorbeelden van. Uh, met name de Amerikaanse collega's zijn daar uh, erg goed in. Een voorbeeld is dat toen het, uh, het Turkse vliegtuig uh, een aantal jaar geleden stortte bij Schiphol, dat de Amerikaanse advocaten meteen een lijn overkwamen. Ja. Die nou, rijden achter de ambulance. Ja, ja, min of meer, ja. dat is dan uh, de, de vergelijking. Maar um, eigenlijk is het dat dan dat je je als advocaat zelf opdringt. Kijk, uh, het is op zich uh, is niets mis mee dat je voor je kwaliteit of je kantoor... dat je daar uh, een keer een goed woordje voor doet. Maar het is niet zo dat je zelf iemand actief gaat bellen... en gaat zeggen van ik zou uw zaak willen doen. Tenminste, ik heb het nog nooit gedaan. Uh, het is niet uh, uh, verboden, maar het is ook niet chic vind ik, om dat te doen. Nee. Uh, een aardig voorbeeld is, uh, ik werd vrijdag uh, gebeld door uh, de Tros... Show, of ik zaterdagochtend in het programma iets wilde zeggen... over de uh, arrestatie van dat Nederlandse meisje in Australië. Mm -hmm. uh, mevrouw Huiskamp, geloof ik, als ik het goed zeg. Zij komt Australië niet uit omdat ze ja, dodelijk ongeluk is Of je daar commentaar op wilde ja. geven? Uh, nou, We hebben zelf ervaring met het Amerikaanse-Australische rechtssysteem. Dus ik gaf daar commentaar op, op in de uitzending. En in die uitzending zat een nichtje van haar. En zij was via Skype in de uitzending. En de presentator... Uh, Presentatie was het in dit geval, uh, Mieke van der de Weijden... die vroeg uh, van, goh, uh, als ik dat zo hoor... Uh, misschien zou de, heer, de zou de heer Knoops uh, daarin ja. advies kunnen geven. Ja. Uh, zou, zou u dat uh, doen? Waarop ik heb gezegd, nou ja, als het mij gevraagd wordt... dan zou ik best advies willen geven. Nou, en vandaag is er inderdaad naar mijn kantoor gebeld. Okay. Dus zo kan het natuurlijk ook gebeuren, maar dat, dan bied je je niet aan. Maar dan loopt het nu eenmaal zo... Ja. Aan de andere kant, ja, het is denk ik ook een cultuurverschil. Wij in Nederland zijn allemaal wat terughoudend daar, daarin. Maar in Amerika is het gewoon, als je daar de yellow, page, uh, de yellow pages openslaat... dan uh, staan er zelfs foto's van advocaten die zich aanbieden als specialisten in moordzaken. Ja. En de meest bizarre uh, teksten zie je daar. Ook oh, oh, commercials op de tv. Kun je ze van tevoren al bellen? Ja, ja. ja. ja. ja. ja. Um, Ik denk dat wij, uh, wij later in uitzien nog wel even doorpraten he, over, ja. over de zaak van Rogier is er nog. Rogier is ja. er nog. Ja, Rogier is er nog. Ik zat ademloos te luisteren. Ja, nee, nee, heer Horen we hier zo meteen? <laughs> de mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. De, de presentator van uh, de zomergast uh, van dit seizoen, uh, Jan Meijers. Ja, zijn... ja met, met, zijn, uh, met zijn band. <kwijnt> Soul Sister and the Way to Your Heart. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Over de grens. Ja, en over de grens nemen we iedere dag een kijkje bij uh, Nederlanders in den vreemde, Zoals wij dat dan zo mooi zeggen, vandaag doen we dat in Saudi-Arabië en in Engeland. Ja, Jet van Egen is eindredacteur van Arab News. Dat is het grootste Engelstalige dagblad in Saudi-Arabië. Dit weekend was in het nieuws dat er voor het eerst vrouwen worden afgevaardigd... vanuit Saudi-Arabië om mee te doen aan de Spelen in Londen. Jet, opmerkelijk? Uh, ja, enorm opmerkelijk. Ja, waarom? Uh, omdat vrouwen hier uh, officieel niet aan sport mogen doen... Hm. En, uh, dat, en dat heeft natuurlijk te maken met, met de strengende uh, moraal- en geloofsregels in uh, Saudi-Arabië. Klopt, Saudi-Arabië is het strengste uh, moslimland in, uh, in de hele wereld. Maar ze mogen helemaal, niet, uh, helemaal niets wat met sport te maken heeft doen, ook niet uh, darten of schaken of iets dergelijks? Uh, nou, ja, dat misschien nog wel. Uh, in ieder geval niet iets uh, waarbij uh, waar waar vrouwen zichtbaar zijn door mannen... Hm. Um, ook niet, uh, zeker niet als we uh, als daarbij um, nou, in feite naakt zouden zijn. Dus uh, met een kort broekje aan of met een uh, uh, t-shirt zonder mouwen. Dat is allemaal uh, niet, uh, wordt niet op prijs gesteld. En, nou, en naar welke sport wordt wel uh, een vrouw of meerdere vrouwen uh, afgevaardigd? Uh, nou, het schijnt dat het in ieder geval gaat om uh, een, uh, een paardrijzer. Ah. Een springruiter, een uh, dama-rush die het uh, dat is een Palestijnse van origine en uh, ze heeft nu uh, de, de Saudische nationaliteit. Uh, dus uh, het schijnt dat zij uh, uh, gaat deelnemen. Oké, okay. en uh, is, is er misschien ook, um, want ik kan me voorstellen dat mensen wel willen sporten daar, is er een soort uh, zwarte circuit van sportscholen of een soort uh, ondergronds sportcentrum? Uh, <laughs> ja. Stiekem sporten? Ja, hoor. ja, er wordt wel stiekem gesport, ja. En hoe gaat dat dan? Uh, nou ja, in uh, er zijn bepaalde sportscholen die uh, een, uh, een sectie hebben voor alleen vrouwen. Dat is een complete sportschool waar alleen vrouwen uh, mogen komen en uh, vrouwen sporten daar. Uh, er een, er is een uh, een basketbalteam hier in uh, in Jeddah waar ik je woon uh, en uh, ja, vrouwen zullen ongetwijfeld Thuis in, in, in, in de beschutte omgeving van hun eigen vier muren uh, vast iets uh, sportiefs ook ondernemen. Ja. Maar in, in teamverband of, of uh, dat soort dingen, nee. Dat ligt allemaal dat lastig. Niet. En nu is, ja, wat we de Arabische lente noemen is gaande. Is er enigszins misschien een versoepeling te verwachten? Of blijft het voorlopig wel um, uh, de regel dat er niet gesport wordt? Uh, ja, ik verwacht dat dat voorlopig de regel blijft. Ja. ja, men hoopt dat, uh, dat, dat uh, deze, uh, deze toezegging om, uh, om een vrouwelijke afvaardiging mee te sturen naar Londen... dat dat een versoepeling uh, aankondigt van verschillende regels. Maar ik denk dat het nog een tijdje zal gaan duren. En, en heb je zelf te maken met, met, met die strenge regels? Uh, ja, natuurlijk. Uh, zodra ik hier de deur uitloop, dan uh, is het de bedoeling dat ik naar nabij aantrek. Die trek ik dan ook aan, een zwarte soort van jasjurk. Uh, de meeste vrouwen lopen hier uh, gesluierd, uh, vaak ook met gezichtssluier. Uh, dat doe ik zelf niet, maar dat, uh, uh, ja, dat wordt hier wel sterk op prijs gesteld. En nee, je stapt niet zo in de auto en dan wegrijden? Ik, nee, ik, uh, ik, rij, uh, ik mag hier niet auto rijden. Uh, en uh, dus als ik ergens naartoe wil dan. Uh, ...moet ik aan een man vragen of hij mij uh, wil, wil brengen. En uh, ja, ik, uh, als, als Saoedische vrouw mag je niet trouwen. Je mag het land niet verlaten of naar school gaan of een bankrekening openen... ...zonder dat je uh, dat doet, uh, uh, gechapuronneerd door een magraam. Een, een uh, ja, mannelijke toezichthouder dat is vaak echtgenoot of vader. Nou ja, goed. Ja, ik vind het altijd wel indrukwekkend om te horen, moet ik zeggen. Er gaat, nou, ja, er gaat één uh, springruiter uh, dan uh, een dame naar de Spelen, namens Saudi-Arabië. Het maakt ze enige kans, denk je? Uh, de medaille. Ja, ik weet niet, volgens mij is ze niet eens gekwalificeerd officieel. ik vraag me af hoe het precies gaat gebeuren, allemaal. Nou ja, dat, dat zien we vanzelf uh, wel. Het, ja, we gaan het zien. Oké. Okay. Nou, bedankt voor je tijd en, uh, en veel succes bij de krant, Arab News. Dankjewel. We gaan ook nog even naar Londen, naar Bo van der Meulen, midden in Londen. Goedenavond. Klopt. Ja, ik wou nog even zeggen, het is wel omdat uh, ze anders het hele Saoedische team uh, uitgesloten zouden hebben. Hè. Daarom gaan doen ze één vrouw, oh. keurig. Want de IOC had namelijk besloten, als ze, als ze op seks discrimineren, mag, wordt heel Saudi-Arabië uitgesloten. Dus, ah. Kijk, kijk. Goed zeg. Goeie, goeie aanvulling. Nou, dat was het. Ja. Nee, heel ben je gek? Nee, even over, even, even over Engeland natuurlijk gisteren. Want ik kan me voorstellen dat het de Engelsen huilen... na de uh, penalties die ze weer verloren hebben. Wordt er eigenlijk wel op getraind? We hebben het even nagezocht. In de laatste zes grote toernooien sinds 1990... gewoon al die, die strafschoppenseries verloren. Hoe is het mogelijk? Ja, eentje, eentje gewonnen, hè. Ja, één gewonnen. Er zat er één tussen, ja, klopt. daarna er weer uit met de straf. Ja, van de 7, 6 verloren. Vind ik toch een slecht gemiddeld, hoor. Er is wel op geoefend, sterker nog, de keeper in ieder geval, die heeft van de laatste tien jaar elke Italiaanse strafschop gekeken. <laughs> maar ja ja heeft het toch een paar ja, die hoeft, niet. Ja. Hij, hoeft hem, hij hoeft hem niet te nemen natuurlijk dus daar is dat probleem nog niet denk ik ja. Ja. Maar, maar het is wel een beetje een trauma en, en, en een hmm. soort uh, ja, oude wond hè? en die, die blijft die wordt groter en groter lijkt het wel maar ze zijn redelijk gelaten ja die die van pilo dat noemen wij hier een panenkaatje hoe heet dat in engeland ja dat, het was eigenlijk een soort uh, uh, uh, een, een, een all iedereen was helemaal in all Oh, ja. Ze vonden het allemaal zo geweldig, ze vonden het ook on ongelooflijk les hebben en, uh, en ze waren er eigenlijk wel, wel onder de indruk, de Engelse commentatoren. Maar ze hadden ja. toch wel al eens een keer zo'n zo penalty gezien, hoop ik. Jawel, maar goed, op dit moment, uh, terwijl ze al achterstonden die de Italianen, om het dan toch te doen, ja. daar maar moet de... je wel redelijk wat let voor hebben. Maar daar oh. hebben ze geen term voor dus in Engeland. Ja, Pirlo. Die heb, niet, die, heb ik, geen, die heb ik misschien moest ook wel een, een, een ja. oh. Maar In ieder geval een pierlootje. Ah. Ja. Ja, een ja. ja. uh, Wimbledon is begonnen, het virus. Ik kan me voorstellen dat dat nu uh, langzaam uh, bij uh, de Engelsen de binnen kruipt. Is dat ook zo? Ja, ja dat gaat hard. De, de, de koning is dood, lang leeft de koning. Dus voetbal afgelopen, uh, huppakee met z'n allen hopen... dat Andy Murray nou eindelijk eens een keer, de eerste keer sinds Fred Perry... Uh, Wimbledon gaat winnen. Dus daar wordt alleen maar op gespeculeerd. En daar wordt eindeloos over gezeurd. En daar praten alle commentatoren over. En daar worden alle buitenlandse supersterren over aangesproken. Wat ze nou denken dat er moet nodig is voor Andy om het te winnen. Enzovoort. Enzovoort. Ja, dat is redelijke Murray Mania, noemen ja. we dat. Ja, nou mooi. Mooi evenement dat voorlopig nog even duurt. Dankjewel voor nu. Boven de Molen, vanuit uh, Londen. Bijna drie minuten over half negen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Ewart, Syrië heeft nadat het vrijdag een Turks gevechtsvliegtuig had neergehaald... nog een Turks toestel beschoten. Dat heeft vicepremier Arins gezegd. Het is niet duidelijk of het toestel geraakt is. De bemanning was op zoek naar de collega's van het toestel... dat kort daarvoor door afweer afweergeschut was neergehaald.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 Volgens de politie is er meerdere keren geschoten, vermoedelijk in een portiek. Agenten hielden korte tijd later een verdachte aan. De politie weet nog niet wat de achtergrond van de schietpartij was. Dat is het nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Onze gasten aan tafel, Knoops van het Hek en Ubbing. Vragen kunt u mailen naar sportzomerradio 1nl Eerst terug naar Londen, Wimbledon, Mark Brasser. Ja, beddig eruit, sensatie. Wordt er nog tennis? Ja, er wordt inderdaad uh, nog getennist. Uh, vooral op de, de, de bijbanen. Daar staan uh, vier partijen op een dag uh, gepland. Uh, op het centercourt en op baan 1, maar drie maar. Ja, ze hebben dan altijd een paar partijen achter de hand. Uh, die, die ze dan uh, later gaan, uh, gaan plaatsen. We Kijken waar het snel gaat. Nou, en dan kan het zomaar gebeuren dat uh, de dames uh, Iveta Benesova uit Tsjechië... en Heather Watson uit Groot-Brittannië op het centercourt mogen spelen. Dat was zo'n partij. Drie partijen hadden ze achter de hand. Uh, en, en zij komen dus op het centercourt terecht. Dat is natuurlijk mooi voor ze. Verder Vera Reva staat, uh, staat ook te spelen. Er wordt nog uh, volop getennist. Eigenlijk op, uh, op alle banen. Uh, die, die, die, die, de bijbanen. Dat zijn er een, een, een heleboel. Daar wordt uh, volop nog gespeeld. Enkel spelen. Ook een paar, uh, paar dubbels. We zien bijvoorbeeld een enkel spel nog van Nicolas Mahu. Dat is natuurlijk wel even aardig om te noemen. Die, die kennen we hier nog van die, uh, van die monsterpartij. Hè? Die 70-68 twee jaar geleden. Tegen, uh, tegen John Isner. Nou was het zo. De loting. En iedereen keek kijkt, kijkt daar alweer een beetje rijkhalzen naar uit. Als ze allebei hun eerste ronde zouden overleven, dan zouden ze dit jaar in de tweede ronde tegenover elkaar staan. Maar John Isner heeft inmiddels al verloren. Dus ja, wat Nicolas Mahu doet, ja, dat maakt natuurlijk voor hemzelf wel uit. Maar voor al die mensen die hopen dat er weer zo'n wedstrijd zou komen... misschien wel tussen Isner en Mahu, ja, die hebben dan pech gehad... want die wedstrijd gaat er dit jaar in ieder geval uh, niet komen. Dus om de vraag te beantwoorden, er wordt inderdaad nog, uh, nog volop getennist hier. Meer dan 30 jaar na dato is Duitsland nog steeds in de band van de Rote armee Fractie, Een groep terroristen die in de jaren 70 via aanslagen en moorden de aandacht op zich vestigde. Nu staat een voormalige terroriste Verena Becker voor de rechter in Duitsland. Aan de telefoon Jacco Pekelder, onderzoeker en universitair docent van de Universiteit Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. U volgt de RAF jarenlang, tenminste de RAF-berichtgeving moet ik zeggen erover. Na zoveel jaar staat Verena Becker nu dus voor de rechter. Waarom nu pas? Ja, waarom nu pas? Omdat, zij, uh, omdat die moord lange tijd eigenlijk gold als uh, helemaal opgelost. Er zijn gewoon drie mensen in 1980 al voor veroordeeld en uh, het idee was uh, dat daarmee de kous af was. Maar um, een jaar of vijf geleden is er iemand, iemand uit de RAF uit school beginnen te klappen. En heeft haar aangewezen als een mogelijke... Uh, dader of mededader van die moord. En toen is de bal weer gaan rollen... ook omdat de zoon van die uh, man die destijds vermoord is... Uh, de oude officier van of justitie uh, die toen vermoord is... de zoon ervan heeft bij uh, justitie erop aangedrongen... dat ze nu eindelijk een keer werk gingen maken. Want hij geloofde eigenlijk helemaal niets meer van die vroegere veroordeling. Het slachtoffer was uh, Siegfried ja. Uh, ja. Wat Wat zou Verena Becker precies bij die zaak hebben gedaan? Ze wordt er nu van beschuldigd, hè. Dat, is, dat is een week of twee geleden bekend geworden, dat ze hulp zou hebben uh, verleend. Dus blijkbaar een kleine rol zou hebben um, um, gespeeld in de voorbereiding van die moord. Vooral doordat ze heel hard zou hebben geroepen in discussies binnen de RAF, hè, in de ondergrondse. We moeten uh, hè, de generaal, het heette die functie, we moeten de generaal oppakken uh, of aanpakken vermoorden. Zij zouden er heel erg voor gepleit hebben en daarmee zouden ze zich schuldig hebben gemaakt aan die moord. Verder is er eigenlijk niet zo heel veel duidelijk over wat ze nou precies heeft gedaan. Die, die zoon die denkt dat zij uh, misschien zelfs wel echt geschoten heeft, uh, maar de officier van justitie is daar niet van overtuigd. En die denkt eigenlijk dat zij uh, alleen maar een beetje hulp uh, verleend heeft bij die daad. Ja, en, uh, denkt u dat, het, dat die zoon uh, een kans maakt? Met andere woorden uh, zou het zo kunnen zijn dat ze veroordeeld wordt? Ik denk wel dat er voordeel uh, wordt, tenminste die, dat die kans wel, uh, wel, wel groot is. Uh, maar ik denk niet meer dan uh, voor hulp, uh, zo, zoals de officier van justitie nu eist. Uh, um, die zoon heeft wel een punt, er zitten allerlei schimmige kanten aan die zaak. Het lijkt erop dat, de, uh, um, dat destijds uh, de officier van justitie, zeg maar de opvolger van de vermoorde Boebak... Uh, eigenlijk zijn werk niet zo heel goed heeft gedaan. En uh, vooral heeft geprobeerd zoveel mogelijk mensen van de RAF achter de tralies te krijgen... Uh, ongeacht of ze nou echt iets met die moord te maken hadden of niet. En, en dus eigenlijk een beetje juridisch slordig werk heeft geleverd. Uh, en... Uh... Uh, dus die zoon die wijst erop dat er allerlei uh, losse draadjes zijn... en dat het best zou kunnen dat die Verena Becker veel meer uh, um, op haar kerststok heeft... Uh, wat die moord betreft, dan, uh, dan men nu denkt. Uh, waar te kunnen maken. Ja. Uh, Duitsland is dus tot op de dag van vandaag nog steeds bezig met uh, ja. de Rote Armee-fractie. Waarom is dat? Want het was wel een heftige periode. Maar dat wordt niet afgesloten nog? Nee, het wordt inderdaad nog steeds niet afgesloten. Uh, ik zou ook niet weten hoe dat precies zou moeten, hoor. Maar... Uh, het is in ieder geval zo dat die RAF is natuurlijk als een enorme schok gekomen... dat mensen in Duitsland, toen het eigenlijk dertig uh, jaar na de oorlog weer redelijk goed ging... welvaart uh, weer terug was gekomen uh, en Duitsland ook een soort machtspositie weer in Europa begon in te nemen... Hè, begin jaren 70 heb ik het dan over... dat toen ineens weer mensen taferelen zeg maar, op de Duitse straten terugbrachten... die deden denken aan de ellende van de Weimarrepubliek Republiek hè, in de aanloop naar Nazi-Duitsland... Dat dat dat is toch wel een enorme grote schok voor du voor Duitsland en dat dat de verwerking daarvan ja dat is gewoon uh, uh, uh, ja een kwestie van een enorm lange adem en zo ook de Duitse overheid niet helemaal open kaart speelt, uh, maar, maar de archieven bijvoorbeeld gesloten uh, houdt of, of treuzelt met archiefstukken vrij te geven en dergelijke, ja, is er natuurlijk voldoende um, um, um, stof voor uh, complottheorieën en dergelijke. En dat zie je hier dus ook heel sterk. Ja, dan staat er dus nu weer een uh, dame van de RAF voor de rechter, Verena Becker. wel. Jacob Pekelder, onderzoeker Gaaf. van de Universiteit Utrecht. Heren hier aan tafel, Hans Ewink, uh, Gert-Jan Knoops en Rogier van het Hek, toen uh, Herman en ik vanmiddag bij elkaar zaten om uh, jullie eens even uh, goed uh, te bespreken, wat we allemaal zouden bespreken. Toen zagen we tussen Hans en Geert-Jan wel uh, wat overeenkomsten. Geert-Jan heeft de vorige keer al verteld dat hij uh, met vier, vijf uur slapen is genoeg. Geleerd bij de mariniers, als ik me goed kan herinneren. Uh, Hans, jij, jij lijkt me ook wel een type dat uh, redelijk uh, door kan gaan als je in je werk opgaat en niet iemand die stil gaat zitten en denkt van, goh, ik ga eens kijken hoe het gras groeit. Volgens mij weer lekker bezig. En ik vroeg me bij Rogier af. Je dat... ziet mij als uh, lui donder. <laughs> nee, nee, nee, dat is jouw invulling. Heb ik niet gezegd ja. Dus ik wil er niet in gekood worden. Nee, ik vroeg me af hoe, hoe, je, hoe jij in elkaar steekt uh, als je op zo'n drukke redactie rondloopt. Vind je het ook lekker om een spin in het web te zijn en zo? Ah, ik kan moeilijk stilzitten, dat is uh, mijn grootste probleem. Dus ik loop veel rond. En, uh, ik zit op de redactievloer. Uh, mijn voorganger zat nog in een eigen hok. Hoe groot is die vloer? Nou, die is niet zo groot, maar er zitten twaalf bureaus. En uh, daar zit ik ook gewoon aan een bureau. Ik zit niet in een hok van het uh, oude hoofdredacteur. Je zit op. gewoon hebben... tussen het volk. Ja, maar nee, gewoon zoals het hoort. Ja. Tussen, de, tussen de jongens. En, en dan hoor je ook het meest, heb je ook het meest contact. Uh, en ik ben ook helemaal niet zo'n hoekkerig type. Dus uh, ik zit daar. En althans, ik zit daar. Ik loop vooral veel rond. Bellen. Want dat is dan wel lastig als je een eigen hok hebt. Niet alle gesprekken hoeft iedereen mee te luisteren. Dus dan loop je een beetje door het Sanama-gebouw en Hoofddorp heen... En, uh, en vooral de weekenden werken, of niet? Uh, op zondag werk ik sowieso, want dan maken wij het uh, magazine. We hebben ook nog een weekblad, NuSport. Uh, dat maken we van 12 tot 12. En dan heb ik één dienst. En mijn adjunct-hoofdreacteur Jasper Boks doet de andere helft. Dus de een ja. werkt van 12 tot 7 en de ander van uh, 5 tot 12. Ja. We kennen je natuurlijk, hè? De, de, we kunnen, de, kennen de hele familie van het hockey is ongeveer. Uh, ja, we je uh... niet allemaal, hoor. <tus> Nee, maar die, die, we van, die we kennen, die, die ken die je, ken van je van toch hockey? wel van het hockey? Ja, ik ken ook nog wel een ander. <laughs> ja, ja, dat geloof <laughs> ik, want jij zit in die familie. Nee, maar ik bedoel, je hebt toch ook judo, of niet? Je hebt goed opgelet. Ik heb gejudo'd uh, van mijn zesde tot mijn negen. Ik wilde altijd honkballen, maar mijn vader, ik denk dat hij dacht... ja, dan moet ik altijd naar bussen rijden, daar heb ik geen zin in. En uh, in de judo school zat uh, op de hoek. En dan had hij bedacht, en dat is natuurlijk heel slim... dat het heel goed was voor mij om te leren vallen... Voor, ja. het, want ik wil natuurlijk hier worden. Over, over goed argument. Dus ja, als je zo'n zoontje van zes... ga je dan heel gedwee naar nou, judo? Daar kon ik echt helemaal niets van. Ik heb volgens mij nog wel twee bruine slippen gehaald. Ik vond er vooral niets aan. Hm. Maar ik heb hm. het wel drie jaar gedaan. Nou, omdat het moest. Ja, dat klinkt ook weer zo. Ja, je wil wel, niet, eigenlijk je, eigenlijk gaat, je gaat, je zit erop. Ja, en dus je een keer en spijbelde op. ik van judo. Dat ging ik spelen bij een vriendje. En wat wil nou toeval dat mijn vader die week erop kwam kijken. Die kwam nooit kijken. Maar zei hij zei, ik kom eens een keer kijken naar je judoles. En dat was dus net... De keer dat de, de leraar vroeg, Rogier, waar was jij vorige week? <laughs> maar dat is weer het voordeel dat mijn vader niet zo goed kan luisteren, dus die heeft het nooit gehoord. <laughs> goed, maar... maar hoe ben je dan uiteindelijk op het hokkie terechtgekomen? Ik heb altijd was dat, dat hokey gewoon familiet... familietraditie. Ja, het hokjeveld altijd rondgelopen. Er zijn foto's van mij dat ik net kan staan heb ik al een stick in mijn hand. En ik wilde altijd op hokkie, alleen dat mocht je in mijn tijd pas op je negende. Hm? Mm -hmm. Ja, tegenwoordig mag je het op je vijfde. Ik vind het belachelijk hoor, dat we zo vroeg beginnen. Daar is hockey veel te moeilijk voor, zeker voor de talentlozen. Als je talent hebt is het leuk om op je vijfde te beginnen, maar de meesten kunnen niet zo goed. Maar is het dan ik mocht op nu... mijn negen op hockey, dan ging ik in de minis, in de eetjes. Is het dan niet gewoon een spel? Als je nu met je vijfde erop gaat, dan ga je er niet meteen... Uh... Nee. nee, maar je ziet ballen. toch kinderen met heel veel pijn en moeite achter zo'n stikje aanholen En ik denk altijd ach, lekker andere dingen doen. Zwemles. Ja, maar als ze het nou leuk vinden, dat ze het niet kunnen. Ja, maar heel veel, dat zie je gewoon, die vinden het helemaal niet leuk. Eerlijk zijn. Die worden door hun ouders gebracht. Ja, ja zoals, zoals jouw kind, Want je mag de boot niet missen, ja, ze he? hebben allebei gehockeyd, dat, dat klopt. Ja. ja. Maar, was dat ook gewoon traditie of kwamen ze omdat een vriendje op hockey zat? Nee, helemaal, nee, zat en... helemaal niet. Wij zijn, uh, ik, ik kom niet uit een gezin waar veel gesport werd. Uh, dus je was er uh, blij dat ze uh, iets deden? Nou ja, zeg maar schoolvoetbal. Uh, Tim, uh, die moest en zou ook voetballen. Dat heeft hij twee jaar gedaan en hij liep er rond van... maar waarom praat eigenlijk niemand met me? Of weet je, het, het is een hele andere cultuur. En, uh, ging werd, niet tegen de scheidsmaar praten. Ja, nou, dat, weet je, dan werd er een bal uitgenomen. En dan liet hij de bal eerst bij het andere jongetje aankomen. En dan ging hij erop af zo van... Nou, nu gaan we een beetje wat doen. En, uh, dus dat was niet helemaal de mentaliteit. En, uh, en bij hockey uh, uh, ja, viel dat beter. Hij viel beter in de groep met de jongens. En uh, ik had het zelf ook voor die tijd uh, uh, nooit gedaan. En, uh, en bijna gezien. Oh. En toen ontdekte ik pas... Hoe verdomd leuk die sport is. Het is echt zo'n mooie leuke sport. Dat had je niet bij voetbal? Uh, nee, toen ik daar langs de lijn stond. Ik voelde me heel onprettig. Waarom? Um, omdat ik vind dat de, de ouders zich niet weten te gedragen vaak. Ja. Uh, en uh, het, gaat, het gaat er zo op. Uh, en ook, ook al op, op zes, zevenjarige leeftijd. Dan denk ik denk jongens, alsjeblieft ga spelen. Hm. Uh, uh, en, uh, het is geen Champions League. Nee, en zelfs bij de Champions League denk ik... af en toe kan je beter een beetje spelen. Geert-Jan heeft wel bij in de jeugd van PSV... weet ik nog, van de vorige uitzending heb je nog... in de C3? C3. En ik heb het nog tot C2 of C1 gebracht, dacht ik. Ja. Maar had je toen ook al van die schreeuwende ouders langs de kant? Minder. Maar het is niet vijf jaar geleden, het is wat langer geleden. Was dat er toen ook al? Nee, ik kan me dat niet herinneren dat het zo... Fanatiek was als nu. Wat je de verhalen die je nu hoort, ja. ik denk dat dat in die tijd niet, uh, niet speelde. Rogier? Nou, nou, nee. Ik wil even weten: zijn er nog jongens doorgebroken uit jouw lichting? Dat vind ik altijd zo leuk om te weten. Hij <laughs> ja, ziet de verhaal gelijk. hè? Nee, maar dat vind ik altijd leuk om Als je nou bij PSV ja, wil ja. we weten, wie was er dan goed en wie heeft het gemaakt? Nou, ik weet wel in mijn herinnering dat, uh, Jan dat van Beveren, had je de eerste getraind? elftal uh, trainde op woensdagmiddag altijd naast die pupillen waar ik dan uh, trainde. En dat was dus Jan van Beveren ja. en mm -hmm. Willy van der Kuilen en de geboetes van de Kerkhof. En die kwamen dan na hun training kwamen ze even met die pupillen sparren. Oh. Nou, Dat was natuurlijk het moment waar we allemaal naar uitkeken. Maar ik kan me niet herinneren dat van mijn groep iemand naar het eerste elftal doorgestoten zou kunnen. Maar ik kan me zo de namen niet herinneren. Waarom ben je gestopt? Uh, ik ben uiteindelijk door een vriendje in, in de straat omgepraat om te gaan hockeyen. Oh. <laughs> Tot grote spijt van mijn vader. <laughs> Die zag in mijn potentiële, in ieder geval semi voetballer denk uh. ik. Ik ben toen gaan hockeyen en vervolgens ben ik uh, een paar jaar later uh, verkocht aan mijn huidige grote passie uh, diepzeeduiken. En ik ben eigenlijk op 16, 17-jarige leeftijd wat, wat jong was. Ik had al mijn zwemdiploma's. En je dus hebt ik, ook onder hockey, hoor. Het, kun, je kan het combineren. Ja, <laughs> ik heb het wel gedaan met uh, de duikvereniging. Maar ja? Ja, ja, als, als, als een soort van training. Want je moet wel een goed, uh, goed longvolume ja. hebben. Maar uh, ik ben toen uiteindelijk uh, in de watersport terechtgekomen. Dus diepzee duiken. En... Uh, uh, ik doe dus ook aan uh, wedstrijdzeilen. En daarnaast aan bergklimmen en hardlopen. Dus dat zijn mijn huidige sporten waar ik mee bezig ben. Voetbal volg je ook? BK. Ik volg het wel, maar ik moet zeggen minder... Uh, ik ben niet zo'n passief voetbal... Uh, Volger, ik kan, uh, ik ga, dan ga ik liever. Ik zei toch de vorige keer zelf uh, een, een uurtje hardlopen. Ja. En dan zie ik de uitslagen wel later, of de ik ben rustig op straat ook. Ja. Ja. <laughs> en maar Rogier, als je dit nou, ben je nu, hè, nu hoofdredacteur, nu sport bent. Nou, je bent eigenlijk, je wordt als journalist natuurlijk geboren. Maar de, heb je dan zoiets als je dat hoort dat je denkt, je zit er wel in? Ben je niet de hele dag alert op dat soort dingen nu? Ja, maar wij hebben wel met nieuwsport afgesproken dat we over topsport schrijven en daar willen we niet te veel van afwijken. En, en uh, meneer Knoops, Geert-Jan die dan... mogen je een uh, ja. voorname zeggen. Geert-Jan die dan uh, zeilen doet en bergen klimmen. ja, hartstikke gefeliciteerd. <laughs> maar dat komt niet op de pagina's van uh, Nusport terecht. Heel simpel. Nee, maar wel, dus de lat is uh, topsport. Hoogstens, we terecht. hebben wel een uh, rubriek de ontmoeting. Het zou nog kunnen dat... dat, dat ik sla nu de naam Knoops op... Dan zijn we ja. natuurlijk de K2 of de Mount Everest gaan... Uh, ja, maar dat, dat zullen wij niet zo gaan verhaal. doen. Ja. Een mooie foto. In maar je is natuurlijk wel. Ja, ja. <laughs> Kijk, uh, Hans zouden we misschien wel kunnen gebruiken... voor de verkiezing van het uh, lelijkste uitshirt van de Eredivisie. Misschien wil Hans daar <laughs> wat over zeggen. Maar heb je, je moet altijd even kijken wat er straks nog te halen ja. valt na afloop. Ja, ja. De vraag is, durf je dat nog te zeggen? Ik, ik hoor van allerlei mensen die dan iets hebben gezegd over een club... en meteen de, de, de, de, keren, de harde kern achter zich aankrijgen. We, we zijn in Nederland echt... Iedere maat zijn we kwijt. Mm -hmm. uh, dus, uh... Nou, misschien wil je een paar landen beledigen. Wat vond je het oh, uh, heel tijdens dit EK? Het, het lelijkste shirt. Oh, dit, dat, dat soort dingen vergeet ik bijna <laughs> altijd meteen. Het liefst. Um... Wat vond je van het shirt van Nederland? Vond ik heel mooi. Zwart met oranje vond ik echt heel oh, mooi. Ik vond, ja. het, het, het, het, ik, ik vond uh, het uitstralen van dat ze zeker waren van hun zaak. En dat ze wel wat wilden. Maar, dat bleek dan niet in het veld. Maar dat was op die foto staat het goed. Weet je? Maar en voetbaltechnisch was er op dat zwart heel wat aan te merken natuurlijk. Want? Nou, je was slecht zichtbaar tegen de tribune. Of het leek wel of er twaalfscheidsrechten of ja, ja, ging. Maar, ja, maar weet je, we hebben al vooral een excuus voor. En, no en het is nooit goed. Dat dus Kruiven, Laten... Kruiven, Kruive, die dat zei. Dus kijk even uit, oh, want ja, ken, daar ja, had ik ja, van Kruiven, ja, ja. ja. Nee, ik, begrijp, ik ben het helemaal mee eens. Dat zwart, dat kan nou helemaal niet op het veld. <laughs> goed, he. <Nee. laughs> maar nu mijn lelijk shirt. Het lelijk shirt. Ja, ik ben niet heel gecharmeerd van het Kroatisch shirt. Nou oh ja, dat uh, brauw bra bra bra ons het, het, ja. ja, het, het, he, het heeft met ons natuurlijk bij ons natuurlijk het theedoeken effect, het gevoel. Een uh, uh, uh, finishvlag. Uh, een weinig schaakbord. He, ik snap dat het daar vandaan komt, maar dat heb, dat, ja, dat, dat heb ik in, heb het zijn ik in hele hele Dat zijn hele rustige fans, Hans. Dus ja. ik zou hebben gezorgd nee, maken over kwaarts. Nee, maak je ook niet. En uh, <laughs> ik, de, ik weet ook niet hoeveel te luisteren vanavond, dus dat valt best mee. Ik vond daarentegen het Engelse shirt, het, het blauwe... Fantastisch. Misschien wel het mooiste shirt wat er uh, op, de, op dit EK rondloopt. Het kraagje van Frankrijk. Het, ja, Eng Engeland heeft ook een kraagje. Hè? Heeft, en, maar op een of andere manier kloppen de, klop de verhoudingen. Hè? De stof, snit en kleur bij Engeland. Bij dat shirt. Ik weet dat ik het op zag komen. ik dacht. Van, ja, ik, weet niet, ik heb letterlijk er nog over getweet. Ik tweet niet heel vaak. Maar dat vond ik echt dat ik dacht van hey, wie heeft dat gemaakt? En ik heb ook. Uh, uh, het was me gevraagd om te kijken naar de Olympische teams en wat die uh, droegen. En ik heb uh, uh, behoorlijk veel respect voor het werk van Stella McCartney. Die heeft dan ook het Engelse uh, Olympisch team gedaan. En nou, daar vind ik ook wel een aantal enorme misses tussen zitten. Maar dit. Voetbalspurt was fantastisch. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Herman van der Zand en Robert Meeder. Remember Alleen maar Vlaamse bands vanavond, ik heb geen idee. Er, zit er een thema in, jongens? Trigger finger, I follow rivers. Draaien we volgens mij wel heel veel hier op de Radio 1 Sportzomer. Vriendje van de Sportzomer, zou ik het zo zeggen. Goed spel, halve finale. EK favoriet. Het gaat allemaal crescendo bij Duitsland. En toch is er een prangende kwestie die iedereen in en om de manschaft al een paar dagen bezighoudt. Het is veel geld. Als jullie tenminste aan de groep denken, en niet alleen aan jezelf. Wie is de mol? Deze dagen ook ongekend populair in Polen. De aanleiding, de verrassende opstelling van Duitsland tegen Griekenland, die smiddags, zes uur voor de wedstrijd, al door Beeld werd gepubliceerd. Commotie in de manschaft. Weer hebben een lek. Het is een zeer ongelukkig. Ik geloof dat die laatste was ook zo... dat, 14 uur of 14.30 al alle zeitungen die hele pers wie we spelen, of er veranderingen zijn of niet. En dat was kort na de teambespreking. Het nieuws lag dus meteen op straat. En dat is volgens aanvoerder Filip Blaandel het laatste wat je kan hebben in tijden van de ek koorts Het is natuurlijk schade Wen dingen eruit Ik denk dat de hele fiebert met ons mee. Ik wil dat we weit komen in het turnier. En dan is het natuurlijk niet van vorteil... ...wenn ähm, ja, stunden vormspiel äh, de afstelling rauskomen. Conclusie. Irgendwo moet er een lek zijn. En dat is natuurlijk heel ongelukkig. Een mol dus in de mannschaft of in de kring daaromheen. Het verhaal gaat dat bondscoach Joachim Leuf in woede is ontstoken. Ja, hij had ze op jeden Fall angesprochen. En ähm, waren natuurlijk niet zo erfreut daarover. En had ons ook...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 Want daar zit hem waarschijnlijk de mol. Bij een spelersvrouw, bij familie of bij een makelaar. Von de spelers komt het in ieder geval niet. Want deze rückversicherung habe ich klar. Het zijn andere kanalen waar het dan irgendwie dan durchsiggert. En daar zijn ook de spelers van overtuigd. Zij waren het niet. Um, ja, ik denk dat het uh, aus der Mannschaft niemand is, der da irgendwas nach außen trägt. Blijft de vraag: wie was het? Weet niet, wer de Maulwurf is.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 En hoe nu verder met de jacht op de Mol? Wat maakt die Taskforce Maulwurf? Is schon een kopfgeld ausgesetzt worden? Kunnen we de inzet verwachten van geheime agenten, detectives, spionnen? Maar we werden jetzt keinen spion erop aanzetten? Hij is zo. Kein spion. Ja, Edwin Cornelissen, waar staat in de bijdrage van WS de Mol? Goed, zometeen zijn we terug na negenen vanzelfsprekend. Met Hans Ubbink hier nog aan tafel. Geert-Jan Knoops en Rogier van het Hek. Mocht u vragen hebben, mail ze dan naar sportzomer.radio 1nl Ja, en we gaan nog even kijken of er in Londen op Wimbledon... nog wat ballen over en weer worden geslagen. Dat allemaal na het nieuws van negen uur. Tot zo.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 Dit is Radio 1.